Goedemiddag. Europese reacties op verkiezingen in Turkije. Opnieuw Chinese partner voor Saab gevonden. En zoekactie naar vermiste Nederlander in Turkije. Bewolkt en regenachtig. Op een enkele plaatsen ook wat zon. Het wordt zo'n 19 graden aan de westkust tot 22 in het binnenland. Morgen op de meeste plaatsen droog. Wat meer ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 23 graden. En ook woensdag vrij veel zon. Maar de dagen daarna zijn bewolkt en buiig. Bij de Turkse parlementsverkiezingen van gisteren... haalde de AK-partij van premier Erdogan een klinkende overwinning. En daarom is nu aan de lijn Europarlementariër Ria Omen van het CDA. U bent rapporteur Turkije namens het Europees Parlement. Op dit moment in Istanbul, mevrouw Omen. Wat is uw reactie op die uitslag van gisteren? Ik heb gisteravond heb ik iedereen die gewonnen heeft... en met name premier Erdogan op de lijsttrekker... gefeliciteerd met zijn klinkende overwinning. Voor de derde achterin volgende keer... heeft hij een overwinning bij de nationale verkiezingen behaald... Nou. Daar mag hij lof voor uitspreken. Uh, datzelfde geldt ook voor de grootste oppositiepartij. De CAP heeft ook een overwinning behaald. Uh, meer in zetels als in procenten. Dat zal een beetje tegenvallen. Maar ook uh, de Koerdische afgevaardigden zijn met meer vertegenwoordigd in het parlement. Voor Europa is vooral van belang. Uh, voldoet Turkije aan allerlei wensen die wij graag uh, vervuld zouden zien? Um, heeft Turkije uh, daar nu de kansen toe? De kansen zijn er. En wij vragen ook als Europese Unie al jarenlang aan Turkije... men heeft dat ook beloofd in de verkiezingscampagne... om te komen met een nieuwe grondwet. Een nieuwe grondwet is nodig om de rechten van de Turkse burger... beter te verankeren. Maar is ook nodig om Turkije te moderniseren... en het land welvarend te maken. Nou, Die nieuwe grondwet moet er komen. De... De partij heeft daarvoor nu ook de oppositie nodig. Dat is niet erg. Dat moet in een, uh, in een democratische samenleving. Maar de vraag is of men in staat is en of men ook bereid is om bruggen te bouwen. De verkiezingscampagne was nogal confronterend. En ik hoop uh, dat men uh, wel oplossingen kan vinden. Of is dus moet Turkije niet voor de Europese Unie die grondwet wijzigen? Dat moeten ze, en dat zeg ik iedere keer... Die ze met name voor zichzelf doen. Willen ze een, uh, een grondwet die de rechten van elke burger uh, verbetert. Die er ook voor zorgt dat de individuele vrijheden dat die goed gegarandeerd worden. Die ervoor zorgt dat de uh, uh, vrijheden van een groep, ik denk bijvoorbeeld aan religie, beter gegarandeerd worden. Dan moeten ze echt komen met de grondwetsvoorziening. Godsdienstvrijheid hoor ik u zeggen, rechten voor de Koerden. Uh, nog meer punten? Ook de sociaal-economische ontwikkeling van een aantal van de regio's die uh, nog sterk achterliggen. Uh, Turkije is een uh, land uh, met veel welvaart, uh, veel economische groei. Uh, ze zullen ervoor moeten zorgen dat die groei ook in de regio's terechtkomt. Maar wat ik ook belangrijk vind is dat economische groei is sociaal gezien uh, uh, uh, goed, maar... Het zal ook sustainable, het zal ook meer een duurzame economische groei moeten zijn. En dat is de inzet die ik ook vraag van Turkije. En niet voor ons, maar met name voor zichzelf. En als we het voor zichzelf goed doen, is dat ook goed voor de Europese Unie. Nou wordt er wel eens gezegd, die Erdogan dat is een, een wolf in schaapskleren. Moeten we vooruitkijken? uitkijken, die wil van Turkije een islamitische staat maken naar Iraans voorbeeld. Hoe ziet u dat? Uh, ik heb... Uh, tot nog toe daar geen enkel bewijs voor gevonden. En de grondwet die zij als ontwerp hebben ingediend een jaar of twee geleden... was ook een grondwet waarin de seculiere staat... dus de scheiding tussen kerk en overheid, uh, absoluut verankerd lag. En ik denk dat dat ook zo moet blijven. En ik uh, neem aan dat uh, niet alleen de AK-partij... maar ook uh, uh, de oppositie daar de aller, allergrootste waarde aan hecht. Dank u wel. CDA-europarlementariër Ria Omen. In het zuidoosten van Turkije zijn elf mensen door een granaat gewond geraakt. Zes van hen zijn er slecht aan toe. Vermoedelijk zijn de slachtoffers Koerden. De bom ontplofte vannacht vlak bij de grens met Irak. Daar werd de winst gevierd van de Koerdische kandidaten bij de parlementsverkiezingen. 36 van de 550 zetels gaan naar onafhankelijke Koerdische kandidaten. En wie die granaat heeft gegooid, dat is nog niet bekend. De Nederlandse autofabrikant Spijker heeft opnieuw een Chinese partner gevonden voor het noodlijdende dochterbedrijf Saab. Chinese bedrijf Yangmen neemt een belang van bijna 30% in Spijker en betaalt daarvoor 136 miljoen euro. Vorige maand werd er al een overeenkomst gesloten met een ander Chinees bedrijf, Pangda. En die drie bedrijven hebben nu een joint venture opgericht voor de productie van Saabs en de distributie op de Chinese markt. Volgens Spijker Topman Muller is de financiering van Saab voor de middellange en de lange termijn nu veilig gesteld. En beleggers reageren positief op die deal. Op de Amsterdamse beurs staat het aandeel spijker momenteel 26% hoger. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. In Rotterdam zijn de eerste deelnemers gefinished van de estafettenloop, de Ropa Run. Lopers van het team Hematologie Erasmus Medisch Centrum kwamen iets over twaalf als eerste over de streep op de call singles. Ze hebben vanuit Parijs ruim 500 kilometer in estafettevorm gelopen. En het doel was geld ophalen voor de kankerbestrijding. 275 teams van maximaal acht lopers stonden zaterdagmiddag aan de start. En twee teams hebben onderweg opgegeven. Op de Coolsingel worden alle teams vanmiddag feestelijk onthaald. Sinds de e eerste editie van de Europa Run in 1992 is er meer dan 40 miljoen euro voor kanker opgehaald. Vorig jaar was de opbrengst 4,6 miljoen euro. En weer was er paniek vandaag in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch. Get away from me. Christchurch kreeg rond de middaguur twee flinke naschokken van de grote aardbeving, die in februari 180 mensen het leven kostte en de stad zwaar beschadigde. Nieuw-Zeeland heeft ook al last van de aswolk van de Chileense vulkaan die een paar dagen geleden uitbarstte. en voor de inwoners van Christchurch wordt het nu wel een beetje veel. Aswolk en een beving. Ik kan het niet allebei hebben, zegt deze mevrouw. New Zealand should decide whether it's an ash cloud or an earthquake. I can't deal with both. And it just kept rolling, like I've only felt one other quake that rolled like a, like you're on a ship or something. On day, yeah. That was freaky. De beving bleef maar rollen alsof je op een schip zat. Griezelig noemt een andere inwoner van de stad dat.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 power is out in some areas and there is further damage to water and wastewater services. There's also new liquefaction. It's another blow to the Christchurch residents who have already endured so much. Stroom is hier en daar uitgevallen, er is weer nieuwe schade aan de riolering en ook aan de watervoorziening en dat is een nieuwe klap voor de inwoners van Christchurch die al zoveel te verduren hebben gehad, zegt Key. En hij kan zich voorstellen dat iedereen die na geschokken helemaal zat is. Quite frankly I'm sure they're over all of this and they want a sense of normality to return and I think we can all feel their frustration you know they got know that um we stand beside them that we are totally committed to rebuilding the city. We zijn allemaal gefrustreerd maar we steunen de bevolking en we doen er alles aan om de stad weer op te bouwen al dus John Key de premier van Nieuw-Zeeland en voor zover nu bekend zijn er geen slachtoffers gevallen bij die laatste naschokken. In de Turkse badplaats Marmaris wordt nog steeds met mannenmacht... gezocht naar een Nederlandse man. Man van 53, uit het Zeeuwse Ierseke. Die keerde donderdag niet terug naar een, na een fietstocht En sindsdien wordt hij vermist. Turkse leger en de politie zijn sinds gisteren bezig... met een grote zoekactie bij Marmaris. En de stichting Reddingshonden vertrekt waarschijnlijk morgen... met een vliegtuig naar Turkije om te helpen bij die zoektocht. Het team stond vrijdag al klaar met negen honden... maar kreeg gisteren pas toestemming van de Turkse autoriteiten.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 Onderzoekers volgden meer dan 20 jaar 12.000 verpleegsters... die een hartaanval of beroerte hadden gehad. En van hen bleef 62 koffie drinken. En wat bleek, ze hadden geen grotere kans om te overlijden... dan degene die stopte met koffie. Ook vrouwen die meer dan vier koppen per dag dronken... liepen geen extra risico. En volgens de onderzoekers valt niet uit te sluiten... dat bij sommige mensen koffie wel tot hartproblemen kan leiden. Sport. Naar de grasbanen van Rosmalen, want er is het de tweede dag van de Unicef Open Tenniskampioenschappen. En verslaggever Jan Roefs die kijkt erbij. Jan, we kunnen een verrassing noteren, want de nummer 1 is alweer uitgeschakeld. Hè? Ja, Nicolas Almagro, Nou is het ook wel een echte hoor. Je, je vraagt je af, wat doet hij op gras? Maar hij ligt eruit. Uh, Miguel Berre, de Duitsers, versloeg hem in uh, drie sets. Die wedstrijd is nou een kwartiertje geleden afgelopen en nu zijn uh, Svetlana Kuznetsova... ...uit Rusland en Aranska-Rus aan het inslaan voor hun partij in de eerste ronde bij de vrouwen. Ja, nog even terug op die, die mannen. Wie is nou de favoriet eigenlijk bij de mannen? Ja, dan dus zou je dus moeten zeggen. Bagdad is die als, als tweede geplaatst. En misschien, ja, we hopen natuurlijk een beetje op Robin Haase als, als, als outsider. Maar uh, ja... Uh, Bagdad is ook niet echt een greffelspeler... Uh, ...zou het toernooi nu kunnen gaan winnen volgens ranking... ...want die is als tweede geplaatst... ...Almargo was dus de nummer 1 van, van de plaatsingslijst. Uh, verder heb je nog Mahout is een, is een aardige uh, grasspeler uit Frankrijk. Uh, laten we hopen dat er misschien een Nederlander uh, ver kan komen in het toernooi. Ja, dan, uh, nou, je had het over Anska Rus en die moet tegen Kuznetsova. Heeft ze een beetje een kans tegen Kuznetsova? Nou, Ze heeft van de verloren bij de Australian Open. Een hele andere baansoort, hardcourt in Australië, een uh, Grand Slam. Uh, ze won dus van Kleisterzee in Parijs. Tweede ronde, sensationele overwinning. Maar normaliter ja, wordt het een hele lastige partij voor Aranska Rus tegen Kuznetsova. De Russische als tweede geplaatst hier. Kim Kreis natuurlijk als eerste geplaatst bij de vrouwen, bij het grastoernooi. Maar ja, je weet het niet. Als de service loopt, als de voorhand loopt, dat zijn toch een beetje haar wapens. Dan heeft ze zeker een kans. En toch ook wel op gras. Want ja, dat is toch ook voor Kuznetsova weer eventjes wennen na het lange greffelseizoen. Ja, en uh, dan maar even kijken. Ja, wie weet, het komt Rus weer een keer tegen Kleister. Dus je weet maar nooit hoe dat allemaal gaat. Trouwens, over gras uh, en gravel uh, gesproken. Het is natuurlijk een mooie voorbereiding hè? op Wimbledon, toen al in Rosmalen. Of, of is dat toch een beetje kort? Ja, het is, het, het, het is een heel kort seizoen, het grasseizoen. Je hebt, je hebt een aantal toernooien in Engeland, vooral Queens, bijvoorbeeld Eastbourne. Dat zijn ook toernooien waar, waar de tennisters en tennisters zich kunnen voorbereiden. Uh, Rosmalen, Unicef Open, is een toernooi in Nederland. Uniek, dat op gras wordt gespeeld. Maar het grasseizoen is heel kort. En inderdaad, hier uh, in Rosmalen uh, bereidt Rus zich wellicht voor op Wimbledon. Want als ze hier voor vier uur zou verliezen van Kuznetsova... Dan mag ze nog meedoen aan de kwalificatie voor Wimbledon. Ze moet zich kwalificeren, ze is niet rechtstreeks voor het hoofdtoernooi in Londen toegelaten. Maar dat hoopt ze niet. Ze gaat hier echt voor de UNICEF open. Ze zegt: het is het enige vrouwenproftoernooi uh, dat in Nederland wordt gehouden. Dus hier wil ik gewoon goed presteren. En mocht ze onverhoopt verliezen, daarom speelt ze ook vroeg vandaag. Kan ze alsnog afreizen naar Londen? Ja, dan kan ze toch nog met Wimbledon mee doen. Het zou natuurlijk leuk zijn om dat uh, ook weer ja. mee te maken. Nog even over gras. Het is maar een kort seizoen, zei je. Is Wimbledon gras hetzelfde als Rosmalen gras? Hoe moet ik dat zien? Nou, er is altijd een onderscheid. Hè? De, de Groundsmen in, in Londen zijn altijd weer, hebben altijd weer een ander soort manier van werken dan hier in, uh, in Rosmalen. Ze doen er van alles aan hier. Maar het gras van Wimbledon is toch wel heel speciaal, heel snel. Hier is het af en toe wat holliger. Het duurt ook een tijdje voordat het echt ingespeeld is. Uh, maar op zich, als ik om me heen kijk, liggen de banen hier er prachtig bij. Maar het verschilt toch altijd weer iets van het unieke gras uh, in Londen. Nou, geniet er maar van. Jan Rolfs daar op Rosmalen. Dankjewel. Het is 13 over 1, nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Er is nog veel te doen voor Turkije na de verkiezingen, zegt Europese rapporteur Omen. De Nederlandse autofabrikant Spijker heeft opnieuw een Chinese partner gevonden... voor het noodlijdende dochterbedrijf Saab, het Chinese bedrijf Yangmen. Dat neemt een belang van bijna 30 procent. En bij de Turkse badplaats Marmaris wordt nog steeds met man en macht gezocht... naar een Nederlandse man. Het is een man van 53, komt uit Ierske in Zeeland... en die kwam donderdag niet terug van een fietstocht.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 Goedemiddag allemaal. In Canada is een jongetje dat... Uh, nee, dat weten we trouwens niet eens of hij jongetje is of meisje. Er is iemand, een kind, Storm geheten. En die wordt genderneutraal opgevoed. Er wordt dus niet verteld of hij een jongen of een meisje is. Is dat nou een zegen of een vloek voor zo'n kind? In het radiodagboek volgen we deze week Ivo van Hoven... directeur van het Holland Festival. Voor hem zijn de Pinkse dagen geen vrije dagen... maar gewoon werkdagen. Want donderdag is de eerste voorstelling... van het nieuwe toneelstuk De Russen. Geen tijd dus voor andere dingen. Er moet nog volop gerepeteerd worden. Ach ja, feestdagen die zijn in ons beroep, tellen die niet zo. Integendeel, wij werken vaak op feestdagen. Natuurlijk, met uitzondering is kerstmis of zoiets, dan, dan werken we echt wel niet, en hebben we een pauze. Maar zo, Pinkster, Pinkstermaandag en dergelijke, dat geldt niet. <laughs> En na half twee is stand.nl en in het kader van tien jaar stand.nl, want dat vieren we dit jaar, hebben we weer een oude stelling opgeduikeld... Uh, die nog steeds kan. Die stelling luidt, softdrugs moeten worden gelegaliseerd. Dus softdrugs moeten worden gelegaliseerd. We hebben dat zes jaar geleden ook al eens een keer gedaan. Dezelfde stelling, ik ga straks de percentage er wel even bij zoeken. Uh, maar nu mag u dus reageren in het nu, 2011... op de stelling softdrugs moet worden gelegaliseerd. Dat kan door te sms'en naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen naar nummer 0800. 1101, dus 0800 1101. U kunt naar onze site gaan www.stand.nl. En als u twittert, gebruikt dan Hekje Standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. De ouders van de halfjaar jonge Storm weigerden te vertellen of hun kind een jongen of een meisje is. Zo moet Storm de kans krijgen om op te groeien zonder de vooroordelen of verwachtingen die rond de seksen hangen. Dat besluit zorgde voor een enorme golf van publiciteit, kritiek ook. Maar er was ook respect voor deze opvallende keuze. De moeder van Storm vertelde voor de Canadese radio hoe zij tijdens haar zwangerschap tot deze beslissing kwam. My son, Jazz, was listening to that sketch between the two babies where they're trying to figure out what gender they're... whether they're girls or boys. And he posed this question. Mom, what do you think would happen if we didn't tell people what sex the baby was when the baby was born. He was wondering, you know, if Storm turns out to be a boy, like will Storm be allowed to wear a dress pink? What kind of gifts will people bring and, and what would they do if they mm. didn't know? And then we said, you know what, if you want to give it a try, we're willing to keep the sex private for a period of time. En we zullen observeren. We zullen zien wat verschil maakt. En Lunch vraagt zich nu af: is een genderneutrale opvoeding een zege of een vloek voor zo'n kind? Ik ga erover praten met Asja Ten Broeke, wetenschapsjournalist en ook schrijver van het boek Het idee MV over hardnekkige denkfouten over seksenverschillen en rolverdeling tussen man en vrouw. Dan mevrouw Ten Broeke. Goedemiddag. Ja, deze ouders kiezen er bewust voor om hun kinderen, want ook twee oudere broertjes uh, worden genderneutraal opgevoed. Uh, is dat mogelijk? Um, ja, ik denk dat ze er uh, bij de oudere broertjes zeker wel heel goed in slagen. Ik heb uh, bijvoorbeeld foto's gezien van de, die oudere broer die zich uh, vrij genoeg voelt... om gewoon met uh, twee vlechtjes aan en een jurk aan gewoon over straat te gaan. Ja, maar dat is dus een beetje gemaakt, want daar is in het begin nog wel verteld dat hij gewoon een jongen is. Ja, er is natuurlijk ook een verschil tussen uh, je kind en de omgeving helemaal niet laten weten of het een jongetje of een meisje is. Uh, en uh, je kind proberen zoveel mogelijk dingen aan te bieden en niet in een bepaalde genderrol uh, te duwen. Daar oh. zit wel nog een verschil in, vind ik. Vindt u het eigenlijk verstandig dat deze ouders het kind niet vertellen of het een jongen of een meisje is? Ik vind, um, ik vind dat, ze, dat ze sowieso het recht hebben om niet te vertellen of het een jongetje of een meisje is. Um, ik denk ook niet dat ze dat jongetje of dat meisje, Storm, uh, daar kwaad mee doen. Ik denk uh, dat het is op zich een heel mooi gebaar is om te zeggen: Nou, we willen jou niet laten beperken door typisch jongetjes of dit is typisch iets voor meisjes. We willen jou alle vrijheid geven. En aan de andere kant denk ik ook: op een gegeven moment moet dat jongetje toch naar de crash of naar de peuterspeelzaal of naar school. En hoe moet het dan verder? Ja, u zegt jongetje, maar misschien is het wel een meisje. Ja, ja klopt. Ja, dat kind. Je hebt ja, helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. En, en dan komt er een moment dat ze, weet ik veel, gaan zwemmen... en dan ziet dit kind dat hij uh, ja, iets wel of niet heeft, bijvoorbeeld... Ja, nou, het duurt sowieso duurt het altijd vrij lang... Hè, voordat kinderen zich überhaupt bewust zijn van het feit... of ze een jongetje of een meisje zijn. Dat is niet iets wat, uh, wat ze met één jaar of anderhalf jaar al weten. Dat gebeurt meestal pas tussen het tweede of het derde jaar ergens. Dus, um, maar op een gegeven moment zal die inderdaad merken... ik heb iets net als papa of ik heb iets net als mama... En dan, uh, ja, het dat, dat gaat op een gegeven moment vragen oproepen, maar dan zijn ze al best oud. Ja, ja. En, en uh, goed, die ouders die vertellen dus ook de buitenwereld het geslacht niet. Um, je, je hebt zelf wel eens een keer allemaal zo'n situatie meegemaakt... dat je vrienden of zo, die hebben dan een kind en dan zeg je... goh, wat ziet dat jongetje er leuk uit en dan blijkt het een meidje te zijn. <laughs> ja. dat, dat hebben we allemaal wel eens een keer meegemaakt. Maar in dit geval proberen ze daar dus echt op aan te sturen. Ja, ik, ik hoorde net in het stukje radio de motivatie van die moeder... omdat ze zei dat ze samen met haar oudste zoon heel nieuwsgierig was... naar wat er nou zou gebeuren. En, en dat kan ik me heel goed voorstellen, eigenlijk ook als wetenschapsjournalist... wel die nieuwsgierigheid naar hoe de wereld daarop reageert. En wat eigenlijk blijkt is dat de wereld helemaal niet zo fraai reageert. Want, want wat ik eigenlijk heel schokkend vond... was dat sommige mensen zelf spraken van kindermishandeling... Uh, dat die ouders uh, hun kind echt tekort deden. Alsof je niet goed, uh, gezond, uh, geestelijk in orde kan opgroeien... als je niet weet welk geslacht je bent als je heel jong bent. Uh, veel, veel kritiek inderdaad. En, en dat zegt dus misschien wel meer over die mensen die die kritiek geven dan. Ja, dat denk ik wel. denk ik zeer zeker. Ja, maar er was ook veel respect voor deze opvallende keuze. Want ja, uh, eigenlijk, eigenlijk doen we niet anders. I iemand krijgt een kind ja, en dan gaat, het gewoon, dan gaat de hele molen draaien natuurlijk. En mm -hmm. zij, uh, zij steken daar bewust een, een stokje voor. Um, met die twee broertjes, hè, want die heeft hij dan boven zich. Het uh, lijkt de kans natuurlijk dat het, uh, dat het kind zich meer als een jongen gaat ontwikkelen. Of, of is dat niet zo? Um, nee, ik geloof eigenlijk niet dat de kwestie of je broers of zussen hebt... of alleen maar broers of alleen maar zussen, of dat, dat dat verder heel veel invloed heeft. Hoor. Wat je vaak ziet bij ouders die veel kinderen hebben... is dat ze zeggen dat ze juist zien dat elk kind weer iets unieks heeft. Dat elk kind weer uh, iets eigens toevoegt aan het gezin. Dus ik geloof niet dat, dat twee broers hebben per se een recept is voor een tomboy... Nee. Van MV, zeg maar. Nee. nee. En, en bedoel, het feit ook dat er uh, kritiek op is, hè, dat geeft ook aan dat we toch in een soort stereotype maatschappij zitten. Dat iemand die daarvan af wil wijken, die krijgt uh, dus inderdaad onmiddellijk kritiek te verduren. Ja, inderdaad. Ik vond dat heel opvallend. Want ik denk, we doen allemaal bizarre dingen met, met kinderen. Ouders doen, doen allerhande dingen die niet bij de mainstream horen. Ze voeden hun kinderen bijvoorbeeld heel sterk religieus op... terwijl dat niet mainstream is. Of veganistisch, terwijl dat niet mainstream is. En, en dat vinden we allemaal oké. Okay. Dat hoort erbij, dat is de vrijheid van de ouders. En, en nu zou dit niet de vrijheid van de ouders zijn. Dat vind ik, vind ik een rare redenering. Ja. Ik. ik ik vind het juist een mooi gebaar. En die ouders willen dus die kind, dat kind verhouden van vooroordelen. En dat zijn dus de bekende vooroordelen van... meisjes zijn zachter en verzorgender en jongens juist stoerder. Ja, ja, die vooroordelen die spelen een hele grote rol in uh, als we kinderen gaan opvoeden. En dat is niet omdat ouders nou per se allemaal meisjes meisjes en jongens-jongens willen opvoeden. Maar vooral uh, omdat heel veel dingen onbewust gaan. Um, wat, we bijvoorbeeld, wat we bijvoorbeeld zien in wetenschappelijk onderzoek... is dat als uh, een meisjesbaby huilt, dat de ouders sneller komen... en haar ook langer troosten. En op die manier wordt het huilen bij meisjes als het ware onbewust... een beetje aangemoedigd. Terwijl bij jongens al snel wordt gezegd van kom op, stoer schouders eronder. En zo komen, sluipen die gedragspatronen en die man-vrouw verschillen er al vanaf een hele hele jonge leeftijd in. Ja. Zonder dat wie dan ook daar maar erg in heeft. En, en dat is ook niet veranderd in de loop der jaren? Nee, dat soort dingen niet. Er, zijn, er is natuurlijk veel veranderd in hoe wij tegen opvoeding aankijken. En er zullen niet veel ouders meer zijn die tegen een jongetje zeggen... je mag absoluut niet met poppen spelen. Of tegen een meisje zeggen, nee, die blokken, dat is voor je broertje. Maar die onbewuste gedragspatronen die zitten er nog steeds heel erg in. Hmm. Maar is, is het anders dan vroeger? Want ik bedoel, ik herinner me, toen wij vroeger buiten gingen spelen... want toen had je nog geen, geen sociale media... en zat je niet de hele tijd achter de computer. We gingen gewoon hmm. rafotten buiten. Er waren ook gewoon meisjes bij. Ja, dat zie je ook wel. Um, als op het moment dat er bijvoorbeeld weinig kinderen voorhanden zijn... omdat je in een, in een klein dorp woont of in een wijk... waar je niet ver van huis kan... Um, dan zie je ook dat jongens en meisjes steeds meer met elkaar gaan spelen... en dan zie je dat ze typisch jongensspelletjes gaan doen. Dat is een heel grappig effect... wat je ook bijvoorbeeld ziet bij verzamelaarsstammen, waar heel weinig kinderen zijn doorgaans van precies dezelfde leeftijd... Die dat ook jongens en meisjes veel meer aan elkaar gelijk zijn... en echt typische jongensdingen gaan doen. Mm. Toch, toch vind ik het raar hè, dit, dat, dat, dat het blijkbaar nog niet veranderd is. Want we hebben de hele emancipatiegolf gehad. En je zou denken mm -hmm. dat eh, met name ook vrouwen... nu toch wel, wel wat meer van zich zullen afbijten op dit punt. Nou, je ziet wel, uh, ik zie wel duidelijk een trend ook in boeken die verschijnen... van, van moeders die, die, nu, die het nu zat zijn. Vrouwen die, jonge vrouwen die nu een kind krijgen, die zeggen... ik ben eigenlijk die, die roze glitter Disney-marketing... die ben ik heel erg beu. Ik wil dat niet voor mijn dochter. Ik wil, ik wil meer voor mijn, mijn dochter. En uh, dat vind ik een hele mooie beweging. Je ziet dat in Amerika heel duidelijk. Daar is een boek uitgekomen. Cinderella ate my daughter heet dat. En dat verzet zich heel erg duidelijk tegen dat meisjes moeten mooi zijn. En prinsessenachtig. En, en uh, glitters. En je hebt daar zelfs al um, beauty parties voor, voor kleuters. Dan kan je dus als kinderfeestje kan je, je laten opmaken. En je laten vertroetelen en een haarmasker doen en zo. En dat is... Daar moeten we in Nederland niet heen, vind ik. Maar ik ja. zie wel een beweging naar boeken die populair zijn. Die zeggen, ho, we moeten hiermee ophouden. We moeten onze dochters meer de kans geven om hun plek te nemen. In plaats van alleen maar mooi en schattig en glitterend roze te zijn. Ja. De, nou is een van de belangrijke vragen natuurlijk. Hè. Hoe groot de kans nu is dat die storm uh, een keuze gaat maken die anders is dan die van natuur is. Dus laten we zeggen, even ervan uitgaan dat het jongetje is, dat hij toch kiest om een meisje te zijn. Ja, je hebt hier twee dingen die door elkaar uh, lopen. Je hebt, aan de ene kant heb je genderrollen. En ik neem aan dat hij daar een, dat hij een heleboel genderrollen... een hele brede genderrollen zal kiezen. Net als zijn broer die zich wel een jongetje voelt... maar toch ook jurken draagt en vlechtjes wil. En je hebt ook genderidentiteit. En dat is meer het gevoel, ik ben een jongetje of ik ben een meisje. En dat zijn wel twee hele andere dingen... En uit onderzoek blijkt dat genderidentiteit is voor een deel aangeboren. En, dat, en ik neem aan, tenzij de jongen last heeft van genderdysforie of iets dergelijks... dat hij gewoon uh, zich zou voelen wat ook zijn geslacht is. En dat hmm. hij zich daar op een gegeven moment bewust van wordt. Dat is ook dus eigenlijk van nature bepaald? Ja, dat wordt waarschijnlijk in de tweede helft van de zwangerschap wordt dat bepaald. Ja, ja. En, en kent u daar meer gevallen van eigenlijk? Waar kinderen dus zonder het stempel van een geslacht zijn opgevoed? Um, ja, er zijn wel uh, wat experimenten ja, van moeder natuur geweest of ongelukjes. Een, een heel bekend geval is het geval van David Reimer. Um, hij uh, verloor uh, door een mislukte besnijdenis een deel van zijn penis... toen hij heel jong was. Toen was hij nog geen jaar oud... En omdat het toen de tijd heel moeilijk was om zo'n penis te herconstrueren... hebben ze een meisje van hem gemaakt toen die 18 maanden was. En ze hebben hem toen ook opgevoed als meisje. En dat is, dat is helemaal mislukt. Maar 18 maanden is, weten ontwikkelingspsychologen nu... met de kennis die we nu van het brein hebben... is rijkelijk laat voor zoiets. Mm. Er zijn ook wel andere gevallen waar kinderen hermafrodieten, zeg maar... een beetje een ouderwetse term daarvoor, met, met geslachtsdelen ter wereld komen... waarvan je niet echt kan zeggen dit is een jongetje of dit is een meisje. En uh, ik heb opgezocht wat artsen daarmee doen. En die zeggen omdat interseks nog geen algemeen aanvaardbare categorie is... adviseren we de meeste ouders om het genetische seksen te volgen. Dus of kijken of er een eigen chromosoom is of niet. Is er een eigen homozoom? dan voed hem toch maar op als jongetje... Mm -hmm en is er um, geen eigen homozoom dan een meisje. Ja. Uh, maar dat is eigenlijk een soort tussencategorie. En het is ook wel zo dat bijvoorbeeld meisjes... die uh, door een bijnierafwijking aan heel veel testosteron zijn... blootgesteld in de baarmoeder... dat die wat jongensachtiger zijn over het algemeen. Ja. Um, gebeurt het in Nederland eigenlijk, denkt u, of niet? En uh, Wat precies? Nou, dat, dat, dat kinderen op deze manier worden opgevoed? Um, nee denk het niet. Maar je weet het niet. Dat zou natuurlijk kunnen dat er iets aan de aandacht van de media is ontglipt. <laughs> maar, uh... ja, zou je het zelf doen? Ik ben zelf moeder hè, van twee meisjes. Ja, ik heb twee dochters. Maar je um, zegt gewoon als meisjes worden ze opgevoed. Ja, nou, ik vind het op zich een heel mooi gebaar nog steeds. En ik, ik, ik probeer er zelf ook heel erg op te letten. dat ik niet heel onbewust probeer mijn meisjes extra meisjesachtig te maken. En ik verzet me hevig tegen de roze glitters. Maar, maar ik, ik heb ze wel allebei als mij. Ik voed ze wel allebei als meisje op. omdat ik het. ik vind het te veel gedoe. Ja. Je moet je zoveel bochten wringen om het geslacht van je kind verborgen te houden... dat ik het idee heb dat opvoeden daar iets heel krampachtigs van wordt. En ja. dat wil ik niet. Voor, vooral voor mij niet. Nee. Ja, misschien voor die meisjes ook niet. Nee. Uh, dank voor uw deskundige uitleg. Uh, Asja ten Broeke, uh, wetenschapsjournalist en schrijver dus van het boek Het idee MV. Het radio dagboek. Deze week met... Ik ben Ivo van Hoven en ik ben uh, directeur van toneel op Amsterdam... maar eigenlijk ook regisseur bij toneel op Amsterdam. En deze week op het einde van de week gaat er een voorstelling van mijn premier... in het Holland Festival. die heet De Russen. En op twintig locaties in Amsterdam zijn er deze maand... onder de vlag van dat Holland Festival allerlei voorstellingen te zien. Dus ook die voorstelling De Russen van Toneelgroep Amsterdam... om deze producties nog eens extra onder de aandacht te brengen... werd Ivo van Hoven gisteren in de etalage van de Bijenkorf... geïnterviewd door NOS-presentator Rick van der Westerlaken. Het is de eerste keer dat ik binnenkom in deze Bijenkorf en ik woon hier eigenlijk vlakbij de Jordaan. Maar nee, ik ja, ben geen shopper. Nee. Als ik ga shoppen dan doe ik het heel gericht, dan weet ik precies wat ik wil en ook waar ik het wil is zo kort mogelijk. Ik ben niet iemand die ervan kan genieten van een dagje te gaan shoppen of iets eigenlijk. Wel uh, in het buitenland in boekenwinkels of ook in Amsterdam, Er zijn natuurlijk fantastische boekenwinkels. Atheneum, uh, noem maar op. Uh, Schelten maar. En dat, dat vind ik wel fijn om er even rond te struinen. Maar shoppen, shoppen zoals uh, hier, nee. Trekt me niet aan. Hey. Ah. Hoi. Hoi. Dag, ivo. Goed. Het fijn Lange dat leen. je dat, dat ja. wil doen. Ja. Iemand hè, moet het doen. Ja. Hoi. Ja, het is heel gek, hè. We zitten in een etalage. Dus mensen stoppen hier allemaal om ons te bekijken nu. Beetje, beetje Maar het is wel mooi, want we zitten hier op de hoek van de... We kijken uit op het paleis, aan de Dam zitten we. En uh, ja, eigenlijk wel een perfecte plek voor dit soort dingen. Maar wel een beetje aapjes kijken ook. Pinkster was, is ook in Vlaanderen, is meer een familiedag. Uh, en het staat me voor dat er dan ook heel veel mensen eh, plechtige communie doen of zoiets. Of eerste communie doen. Dat herinner ik me vagelijk. Maar het is Pasen met name, het is Kerstmis met name. Natuurlijk, dat zijn echt de belangrijke dagen. De rest wordt gezien als een extra vakantiedag. Maar ja, feestdagen die zijn in ons beroep uh, tellen die niet zo. Integendeel, wij werken vaak op feestdagen. Natuurlijk, uh, een uitzondering is Kerstmis of zoiets. Dan, dan werken we echt wel niet en hebben we een pauze. Maar zo Pinkster, Pinkster, Maandag en dergelijke, dat geldt niet. Nochtans aan mijn tongval hoor je, ik ben dus het zou me heel veel moeten doen, die katholieke feestdagen. En we hebben er veel meer in België. Dat was voor mij toen, als ik ooit begon in Nederland, een shock... dat er zo weinig feestdagen waren. We hebben er in Vlaanderen en in België veel, veel, veel, veel meer. Maar ondertussen ben ik ze helemaal vergeten... en is het voor mij gewoon a day as usual. Hoe lang gaan we praten eigenlijk? Uh, er is tegen mij gezegd dat wij een gesprek van 20 minuten gaan houden. Ja. Dus uh, lang jouw antwoorden, <laughs> lang genoeg stellen. Je praat snel, ja, dan, dan, dan, dan zijn we er waarschijnlijk sneller doorheen. Nee, een oh, beetje gek. We gaan het wel zien. Ik weet niet of ik zo makkelijk ben om te interviewen. Enerzijds wel, anderzijds niet. Ik denk dat de moeilijkheid is dat ik uh, natuurlijk mijn verhaal kwijt wil. En uh, dan heel snel op een soort automatische piloot ga. Met andere allemaal vragen. Uh, wat de vraag ook is, ik geef mijn antwoorden. Dus dat is misschien een beetje tricky. En ik praat ook heel snel, waardoor het de interviews aan de andere kant vaak even uit hun lood geslagen zijn met hun vraagjes. <laughs> maar dat gaat nu niet gebeuren. Uh, hoe lang spelen jullie? We spelen vanaf donderdag. Want dan spelen we try outs uh, ik geloof dat die bijna of helemaal uitverkocht zijn. En dan zijn er nog een aantal kaartjes voor de week Ze kunnen we vijf keer, geloof ik. Uh, vanaf zondag vijf keer. Er zit een rustig tussen. Het is natuurlijk een hele gekke locatie. En uh, misschien wel de vreemdste locatie waar ik ooit in een interview heb gegeven. Ik ben er even over aan het nadenken, want ik heb natuurlijk al wel wat meegemaakt in mijn carrière. Maar zo, ik vind het wel. Eigenlijk wel fijn. Het doet me een beetje denken dit, aan die MTV-uitzendingen uh, uh, op, uh, op, op New York. In, ja, waar, op Times Square. Ja, uh, exact. Dan, dan staan die er ook te spelen, boven op, uh, op het 13e verdiep of zo. Daar doet dit een beetje aan denken. Dus ik vind het eigenlijk wel een goed idee. De alle grote ochtendshows in Amerika ja, zitten ook in de etalage ja, daar. Ja. Dat is echt heel leuk. Vo, uh, dankjewel voor... Uh, hey, dankjewel, Rick. Het was leuk om je ja, weer eens uh, gesproken. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik, uh, ben je het, ben, heb je het gevoel dat het goed gaat? Ja, maar het is natuurlijk heel enerverend op dit moment, omdat mijn hoofd vol zit met dingen die nog moeten deze week. Ja. En uh, goed, maar het is ook eigenlijk iets om naar uit te kijken, want daarmee denk je van, oh, ik kan het stuk nog beter maken dan het nu al is. Dus ja. ik hoop dat ik het voor elkaar krijg, maar dat lukt wel. Ik ga het zien, veel succes. Dank je wel. Dank je wel. Het dagboek van Ivo van Hoven. het eerste deel. We volgen het de hele week. Hij is van de toneelgroep Amsterdam, heeft dus alles te maken met die voorstelling De Russen die we kunnen zien in het kader van het Holland Festival. Ingrid Koning maakt het Radiodagboek deze week. Zometeen hebben we een oude stelling opgeduikeld uit het archief van stand.nl, want we vieren dit jaar ons tienjarig jubileum. Uh, daarom oude stellingen die nog steeds kunnen en die luidt: dit keer softdrugs moeten worden gelegaliseerd. U mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Eerst is hier nu Gert Kluuk. Radio 1 nos -journaal. Het Syrische leger wil vanuit Jisr al-Jugur doorstoten naar de stad Marat al-Numan. Dat melden bronnen van het leger aan de BBC. Ze zouden korte metten willen maken met betogers die naar Marat al-Numan zijn gevlucht. Gisterochtend trok het Syrische leger de stad Jisr al-Jugur binnen, naar eigen zeggen, om de rust in de stad te herstellen. Volgens de Syrische regering hadden opstandelingen uit Jisr al-Jugur 120 agenten gedood.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 Saab heeft een tweede Chinese partner gevonden. Het Chinese bedrijf Jongman neemt een belang van bijna 30% in Saab-eigenaar Spijker... en betaalt daarvoor 136 miljoen euro. Volgens Spijker-topman Muller is de financiering van Saab... voor de middellange en lange termijn nu veiliggesteld. gesteld. En in het zuidoosten van Turkije zijn elf mensen door een granaat gewond geraakt... vermoedelijk Koerden. Zes van hen zijn er slecht aan toe. Er was feest omdat onafhankelijke Koerdische kandidaten... bij de verkiezingen van gisteren... 36 zetels in het parlement hebben veroverd. En dat zijn de hoogpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl Jurgen van den Berg. Ja, standpunt bestaat dit jaar tien jaar... daarom doen we in dit jubileumjaar op de feestdagen iets bijzonders. Ook vandaag weer, op deze Tweede Pinkse Dag... een stelling uit de oude doos in 2005. En trouwens, we hebben het in 2003 ook al eens gedaan. We hebben we net even nagezocht. Maakten we een uitzending met als stelling... softdrugs moeten worden gelegaliseerd. En die stelling leggen we u nu dus opnieuw voor... En we zijn benieuwd hoe u nu over die stelling denkt. Um, dat kan door te reageren natuurlijk via de bekende kanalen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Want de drugsnota van het kabinet is onlangs gepresenteerd. En daarin staat dat koffieshops minimaal 350 meter bij een school vandaan moeten zijn. En de wietpas wordt ingevoerd. Koffieshops mogen alleen nog mensen toelaten die lid zijn van een koffieshop. Alleen mensen van 18 jaar en ouder, woonachtig in Nederland... kunnen in aanmerking komen voor zo'n pas... Is het een goede zaak dat de regering het gedoogbeleid met strengere regels handhaaft? Of is het beter om te stoppen met gedogen en softdrugs wettelijk toe te staan? Ik ga erover praten met uh, Victor Everhart, die is D66-wethouder in Utrecht. Welkom. Dank u. We beginnen altijd met drie keuzes. Aan het begin mag u maar ja of nee op zeggen. En dan gaan we zo meteen uitgebreid over het onderwerp praten. Hier komen ze. Drugs zullen altijd gebruikt blijven worden. Ja. Coffeeshops horen in het Nederlandse straatbeeld thuis. Ja. De wietpas gaat het succes worden. Nee.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 Uh, nou, feitelijk is cannabis eigenlijk al gelegaliseerd. Want je kan het gewoon kopen en de coffeeshops kunnen het gewoon verkopen. Uh, het enige is, is dat de tilt die is niet goed gereguleerd. De, de dus aanvoer dat tegel... naar die koffieshop, dat klopt nog steeds En niet. dat moeten we goed reguleren. En dan zeg ik ja tegen deze stelling. Ja, dus als dat, dat zeg maar de, de achterkant zoals dat dan altijd heet... ook daarvan bent u ervoor om dat te legaliseren? Nou ja, dat is een stukje wat, wat nog niet goed is gereguleerd. En vanuit volksgezondheidsoptiek, want ik ben een wethouder voor volksgezondheid, is het gewoon enorm belangrijk om te weten voor de gebruiker ook... Waar dat spul vandaan komt en hoe het inderdaad ook uh, geteeld is. Ja. U hebt een, een bijzonder experiment op de, op, de wek, op de tekentafel liggen in Utrecht. Daar uh, bent u nog steeds mee aan de gang, want dat is nog niet in de praktijk. Dus so daar gaan we zo meteen uitgebreid over spreken. Eerst even naar het kabinet. Die zeggen 350 meter moet een koffieshop bij een school vandaag zijn. Uh, hoeveel coffeeshops blijven er dan nog over in Utrecht? In Utrecht zal het nou iets van 7 tot 8 zijn. Van de, van de hoeveel nu? Van de 15 gedoogbeschikkingen die we nu hebben uitgedeeld. Dus de helft zou dan verdwijnen? De helft verdwijnt. En uh, ja, de, de, het aardige is, is dat ze zeggen: anders raken ze uit zicht. Dan zou ik zeggen: van nou, zet ze dan om een hoekje neer. En het tweede is: van ja, scholieren die niet eens meer 100 meter kunnen lopen. om eventueel zijn koffiesoep te bereiken. Dat, dan, dan is er wel iets mis. Anders mis is met onze scholieren. En het laatste is natuurlijk: van uh, ja, het, het scholeren, We leven in de 21ste eeuw. Iedereen heeft een mobiel, iedereen kan via internet. Ik kan als bij wijze van spreken met twee klikjes... weet je wat de, de, de prijs van vis is op de markt in New York... En dan uh, gaan we het hier hebben over uitzicht halen van koffieshops. Van nou, ja. dan, dan, dan leef je niet helemaal meer in de 21 ste nou, eeuw. Hier klinkt alleen door dat u het met dat kabinetsbeleid totaal niet eens bent. U staat er niet alleen in, want eigenlijk alle grote steden zeggen dat. Hè. Van, uh, nou ja, dat, dat van die 150 meter, dat is uh, op, op papier leuk, maar in de praktijk werkt het helemaal niet. Het tweede gedeelte is die Wietpas, en daar bent u ook tegen, bleek net in die keuzes. Uh, klopt, uh, want waar gaat het om als je de brief goed leest? Gaat het over uh, en dan met name in het zuiden van Nederland... En eh, als je dan toeristen zou willen eh, weren... dan kan je ook naar hun paspoort vragen. En dan heb je een hele simpele oplossing eigenlijk. En met zo'n wietpas, dat is ook de vraag van... wie wil zich laten registreren? Zijn er gebruikers die zich inderdaad willen laten registreren... door de koffieshophouders zelf? En daarnaast, en als laatste punt ook nog wat in de brief wordt gezet... Eh, er blijkt ook nog een juridische kwestie te zijn... die we ook met z'n allen nog even moeten afwachten... of ja. het überhaupt ingevoerd een kan worden. Raad van Staten moet zich nog over buigen... Ja, dat ja. klopt. Dus dat, dat moeten we ook nog even afwachten. Maar er zijn eenvoudige middelen. En uh, nou, als je ziet, er zijn nu al wat, wat steekproeven geweest... in het zuiden van het land, uh, van coffeeshops. Uh, mensen die daar op bezoek komen. Ja, en daar zegt toch het merendeel van... ja, dat willen wij eigenlijk niet. En wij in Utrecht gaan dat ook uh, even navragen bij inderdaad... de mensen van, uh, die bij coffeeshops uh, cannabis kopen... Uh, willen u laten registreren. En als ze dat niet willen dan druk je het weer inderdaad naar de illegaliteit toe. Ja, want dat is natuurlijk waar iedereen dan bang voor is. Zelfs daar in het zuiden, want dan komt er een auto uit België of uit Frankrijk... en die zeggen dan gewoon tegen iemand, joh, uh, haal jij het even voor mij... En dan verhandelen we dat wel even om het hoekje, letterlijk en figuurlijk. Ja, nou ja, dus... dat, dat, dat zijn patronen die je zal, zal herkennen. En nogmaals, als het probleem is dat je geen uh, buitenlanders in je coffeeshop wilt toelaten... ja, ga dan het paspoort vragen, net zoals je nu ook moet identificeren. Nou. Als je... Want Laten we wel wezen, cannabis is niet een ongevaarlijk middel. En uh, jongeren moeten er absoluut niet uh, aan beginnen. Ja. En daarom hebben we ook een strikte leeftijdsgrens. Volwassenen, recreatieve volwassenen... dat zijn de mensen die uh, het eventueel kunnen gaan gebruiken. Ja. Nou, dat is ook zoiets, hè? want uh, vroeger werd gezegd... Nou ja, softdrugs, ja, prima, uh, niks mis mee. Maar dat is in de loop van de tijd is de kijk daarop wel wat veranderd. In de zin van dat het allemaal toch ietsje zwaarder is geworden. Nee, je moet de, ook... In 76, als je die rapporten nog even naleest, en er is een hele mooie evaluatie over geweest, had men daar ook al oog voor. Het gaat er alleen over: van ja, wat zijn precies die gezondheidsconsequenties daarvan? En hoe kan je dat het beste voorkomen? Nou, Vroeger werd gezegd softdrugs is niet verslavend, bijvoorbeeld. Nou, je hebt een bepaalde mate van afhankelijkheid. En je hebt ook gezien tot met TSC-gehalte. Eh, dus daarom is het ook zo belangrijk. En dat is wat ik ook betoog. Is van je moet controle ook hebben over hoe het geteeld wordt. Want het zaadje wat je in de grond steekt hoe je het precies teelt, hoeveel lampen je er opzet of buiten teelt... of je er bestrijdingsmiddelen overheen gooit... of dat je het heel snel laat drogen zodat schimmels ontstaan... zijn allemaal gezondheidsconsequenties voor de uiteindelijke eindgebruiker. En dat moet je gewoon goed onder controle krijgen. En dat is niet een overheidstaak, net zoals met alcohol dat geen overheidstaak is... maar dat moet wel zichtbaar zijn. Uh, wat natuurlijk bijzonder is, dat in het kabinet nu zit minister Leers. Uh, die heeft trouwens een heel andere pet op nu in dat, in dat kabinet, want die gaat over heel andere zaken. Maar toen hij nog burgemeester van Maastricht was, was hij, een, een, uh, ja, was hij eigenlijk uh, uh, voorstander van het vrijgeven zoveel mogelijk. Sterker nog, ik heb samen met hem nog wel eens een keer een protocol ondertekend van... jongens, laten we deze stap nou eens gaan ja. zetten. en het is toch bijzonder dat hij kennelijk die strijd in het kabinet niet heeft gewonnen. Nou, ook staatssecretaris Frans Wekers, die, die was ook een van de ondertekenaars van het manifest van, van Maastricht... En daar zie je tot inderdaad, nou ja, wat is nou het grote vraagstuk van ons Nederlandse drugsbeleid? Dat is, nou, die teelt. En die, die teelt, die komt ergens vandaan. En, uh, uh, en opeens ligt het in de koffieshop. Ja. Nou, wil je daar echt uh, iets mee gaan doen, dan moet je inderdaad ook uh, de moed hebben en zeggen van, nou, dat willen we dus goed gaan reguleren. Zodat we daar meer kijk op hebben, zodat je daarmee ook uit de criminele sfeer, die er wel degelijk is met teelt, laat dat helder zijn, uh, eruit wil trekken. Laten we het hebben over uw proefproject in uh, Utrecht. Um, over te, waar het kabinet ook niet echt voor is trouwens. Hè? Nee, uh, de minister was uh, heel helder en duidelijk. Binnen een kwartier zei hij van nee. Dan dacht ik, nou, Kijk even goed hoe het voorstel in elkaar zit. Want wij pakken dat heel uh, ja, uh, haast bescheiden opstelt. De minister opstel, is in dit geval de, de, de, de minister van Justitie. De minister van Justitie, minister van Justitie ja. opstelt. Ja. Uh, we gaan een wetenschappelijk experiment aan. We willen weten van, als we zo'n stap zetten, wat zijn daar de resultaten van? We willen het kleinschalig houden. En we willen inderdaad uh, mensen de mogelijkheid geven om, zoals dat nu ook al is, je mag voor jezelf vijf planten telen om dat in een clubverband te doen. En... Dat systeem bestaat gewoon naast het huidige koffie systeem. Maar was dus dat ook niet voor dus, in de Dus, zeg maar, uh, uh, uh, je mag vijf planten hebben thuis. Dus ik doe mee en uh, nog een paar mensen die vormen samen een vereniging. Allemaal vijf planten. In totaal heb je dan, noem maar het honderd planten of zeventig ja, planten. We moeten even kijken hoe we dat uh, wetenschappelijk experiment neer gaan zetten. Hoeveel mensen daar? in eerste instantie aan mee kunnen doen. Maar als je het inderdaad hebt over tien man, dan heb je het over vijftig planten. En we komen er nu ook achter, want we zien in het buitenland... zijn er ook dit soort clubs uh, zijn al ontstaan. In Spanje, uh, ook in de Verenigde Staten... zijn er een aantal staten die hiermee experimenteren. En uh, onze Spaanse uh, contacten die zeiden al van vijf planten... het zo niet eens vijf planten hoeven te zijn. Het kunnen er ook twee of drie zijn. Dus dat, dat zijn we nu goed aan het voorbereiden. Maar goed, die, die club mensen die die planten... dus in de... In de, in de, in de zet, je, zet je in de tuin, geloof ik, hè? die moeten landen... Nou, we hebben gedoogbeschikking gegeven. Net zoals je een koffieshop een gedoogbeschikking geeft. Dus je kan uiteindelijk een locatie krijgen waar de club uh, zelf uh, okay, ja, dus, een vereniging goed. houdt. Iedereen en daar ook uh, het kan gaan telen. Iedereen zet zijn planten daar bij elkaar. En dan uiteindelijk wordt, worden die planten, uh, worden, dan ga je die toppen eruit knippen en, zo, en dan breng je het naar de koffieshop toe. Nee, het is een besloten systeem. Het is een, je wordt lid van de vereniging. Dus je brengt je eigen planten als het ware in. Dan gaat de vereniging bepalen of dat gezamenlijk wordt geteeld. of dat ze daar iemand voor aanstellen. En binnen die vereniging blijven ook uh, ja, het eindproduct, de cannabis, blijft binnen die vereniging. Dus het is niet een, een, een teelt voor derden, om nee, zo maar te nee, zeggen. Nee, iedereen die in de vereniging zit, mag het ook oproken. Ja, nou, dat, is, Kort dat moet een gesloten systeem zijn. Dus ja. het, is, het is voor jezelf, het is voor je eigen gebruik. Um, het, het klinkt eigenlijk heel logisch dit. Ja, ik de, de logica is er ook. En uh, als je de brief ook leest, dan zie je tot er nog uh, wordt gezegd van ja, het zou niet mogen. Nou, we hebben heel goed gekeken. We hebben een jaar lang echt de tijd genomen om ook juridisch de zaak goed uit te zoeken. Als je het VN-verdrag bekijkt, wetenschappelijk onderzoek mag gewoon. Als je die volksgezondheid maar centraal zet. En die zetten wij centraal. Want we willen de gebruiker de mogelijkheid krijgen om meer grip te krijgen op dat eindproduct. Dus hoe die je teelt, tot er geen bestrijdingsmiddelen zijn. Hoeveel THC-gehalte hij wil daarvoor wil hebben. En ook Europese regelgeving. En dat is grappig, want hij, de minister geeft een rapport aan... En daarin staat precies benoemd dat Europa ook zegt... van teelt voor eigen gebruik, dat is aan de landen zelf. Dat, daar gaan wij niet mm. over, dat is aan de landen zelf. Dus het is aan onszelf om te bepalen om dit wel of niet toe te gaan staan. En we hebben die vijf planten staat al uh, in de getoog criteria. Ja. En is het zo dat u dan als gemeente Utrecht... die, die kwaliteit en dat hele proces gaat uh, controleren, begeleiden? Nee, wij, uh, wij staan in voor dat uh, onderzoek. We willen de, de uiteindelijke gegevens weten. Het is aan de vereniging zelf om dat allemaal goed neer te zetten. En we gaan natuurlijk ook een uh, wetenschappelijk instituut... of een universiteit vragen om dit uh, te gaan begeleiden. Maar het systeem is echt van de gebruikers zelf. Het is absoluut niet een, een, een idee dat wij als gemeente... wat dan ook gaan, gaan telen of kwaliteit of dat nou. soort zaken. Nou, zij opstelde dus onmiddellijk van... nou, nee, dit vind ik niks. Hè. U zei na een kwartier al, zei hij dat. Uh, waarom eigenlijk? Well, waarom, waarom, uh, waarom wil je dit niet een kans geven? Nou, dat, dat is voor mij ook een vraag. En uh, ik, ik wil ook heel graag in debat gaan met iedereen trouwens. In Utrecht, maar ook uh, op landelijk niveau. En we hebben al een internationale conferentie in Utrecht gehouden. Waar we bijvoorbeeld Spaanse en, en mensen uit de Verenigde Staten hebben uitgenomen. Echte wetenschappers ook van hoe organiseren jullie dat. Uh, het gaat om de kern van het vraagstuk. En dat, dat heeft te maken met die teelt. En uh, de gezondheid voor de gebruiker uiteindelijk. En uh, als je dat niet centraal wil zetten. En als je de brief leest, wordt daar ook omheen Gepraat. Mm. Een beetje om de hete brei heen, deze mm. brief. En uh, zolang je daar omheen blijft praten... ga je niet naar de kern van het vraagstuk. Ja. En dat is ook, en dat is wel aardig... Is, uh, er is net een uh, grote internationale comité van wijze mensen. Uh, daar zat Kofi Annan bijvoorbeeld in. En uh, George Schultz, die oude minister. De uh, war, war on drugs hebben verloren. We ze hebben verloren. En ze wijzen allemaal in Nederland... van, nou dat is een, een, echt een stap voorwaarts geweest. Nou En ik zeg van, uh, dat is absoluut een stap voorwaarts. Ze hebben ook... Zelf geëvalueerd, maar nu moet het verder. Maar nu, we zijn nog steeds dat stukje ja vergeten om mm. de teelten te reguleren en die stap moeten we zetten. Want ja, je gaat ook van kwaad naar erger mm. en je ziet nu al tot er in woonwijken met machinegeweren wordt geschoten. Ja. Tot burgemeesters inderdaad bedreigd worden. Ja, dat ja. is een war on drugs. Kijk naar de geschiedenis, ja, en en trek daar je conclusie uit. En en ga in ieder geval stappen zetten om te kijken hoe je dat het best kan reguleren. Want er zitten ook haken en ogen aan, daar ben ik van overtuigd. Ja. En dat is waarom we het ook zo bescheiden in Utrecht willen opzetten... en goed willen evalueren, is dit een stap voorwaarts. Ik, ik, laat even, ik wil nog één reactie voorleggen, dan gaan we zo meteen naar onze bellers toe. Uh, je zegt iemand, uh, uh, je moet het gewoon verbieden. Net als alcohol is softdrugs een van de voornaamste oorzaken... van vechtpartijen, ongelukken, echtscheidingen, baanverlies. Dit moeten we niet willen. Verbieden en hele zware straffen op gebruik en handel. Nou ja, het, het verbod... Uh, ook van alcohol uh, zie je ook dat we zeggen van uh, sterke drank niet onder de 18 jaar. We hebben die hele discussie gehad over jonge kinderen die moeten niet gaan drinken. Dat is heel slecht voor uh, onder andere hersenontwikkeling, maar ook allerlei andere zaken. Maar op een gegeven moment ben je volwassen en mag je je eigen uh, uh, beslissingen daarin nemen. Zolang je dat maar op een recreatieve manier gebruikt. En dan is alcohol... En, en, en geweld, uitgaansgeweld, ja, dat is direct aan elkaar verbonden. Nou. En dat wil je inderdaad zien te voorkomen. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. We, we, wat ik zei, we hebben die stelling dus nu uh, nieuw leven ingeblazen, afgestoft, zoals je wil zeggen. We hebben het in 2003 ook gedaan, toen was uh, 62% het eens met de stelling. In 2005 was het 60% het eens. En we gaan kijken wat dat in 2011 uh, gaat opleveren. De stelling dus, softdrugs moet worden gelegaliseerd. Voorlopig eens 58%, oneens 42%. En er is door bijna 900 mensen gestemd. Stand.nl. Goedemiddag. Goedemiddag met Paul. Zeg maar. Ik uh, ben het oneens met de stemming. Uh, de reden is dat, uh, dat de softdrugs tegenwoordig van dimme, de kwaliteit zijn, dat ze uh, net zo verslavingsgehalte hebben ook als, uh, als uh, harddrugs. En als je meemaakt dat dat uh, bewerkstellig in je gezin, dan is dat gewoon een drama. Dus mm. al die uh, de wereld uit klaar. Duidelijk. Dank u. Stand.nl. Goedemiddag. Uh, ja, goedemiddag met Anja de Graaf. Uh, ik wilde eigenlijk melden dat ik uh, het eens ben met het legaliseren van drugs. Maar dan wel in uh, die zin dat iedereen in staat zou moeten worden gesteld... om binnenhuis of in eigen tuin zoveel mogelijk eco-wiet te telen als hij dat zelf wil. Dan is het gevolg daarvan uh, dat uh, die, die, die, die, die, eco die, die wietwinkels dat ze vanzelf uh, leeglopen... Uh, uh, daarmee, hoe uh, heet het, verdwijnt ook een grote deel criminaliteit. Uh, wiet die je kunt kopen in wietwinkels is vermengd met allerlei vreemde gifstoffen. Uh, als mensen zelf en dan zelfs buiten het clubverband gewoon ze hun wiet kunnen telen binnen het huis... ...dan kijken ze wel uit om grote hopen geld uit te geven. Ja, maar u denkt u niet dat, dat als je dan eenmaal een paar mooie planten hebt staan... ...dat je dan toch de neiging hebt om dat weer ergens te verkopen ook? Uh, nee, dat denk ik dat niet. Dat denkt u Vanaf niet, hè? Dat iedereen zijn eigen wiet kan telen. Uh, dan heb je dat ook weer niet nodig, eigenlijk. Misschien. Dan heb je dat nee, niet nodig. Nee. En hooguit zou je aan een goede vriend een klein uh, plukje mee kunnen geven. <laughs> dat mag dan weer wel. Maar ik geloof wel dat u uh, heel erg goed van vertrouwen bent in de mens. En dat is op zich mooi. Nou, ja. Uh, het, kijk, bij ons zit het klimaat niet mee. Uh, ik, ik wilde wel nog even zeggen dat ik vind dat... Um, als het gaat om niet telen binnenshuis... dat er wel actie moet worden ondernomen op uh, illegaal aftappen van elektriciteit. Ja, ja, nee, precies. Dat zijn allemaal van die bijzaken. Dank u wel voor het bellen, Stand.nl. Goedemiddag. Ja, mevrouw van der als uit Steenwijk. Mijn broer die was ook uh, uh, uh, uh, Ik ben 76, hij is 76 geworden. We waren op dezelfde dag geboren met vier jaar verschil. Mm -hmm. En ik had maar één broer en verder niemand, alleen mijn ouders natuurlijk. Maar hij was verslaafd aan softdrugs? Ja, nee, hard, soft en harddrugs en alcohol. Hij was super intelligent. Ja. En, uh, maar hij heeft zeker de verkeerde vrienden gehad, waardoor hij uh, aan die rotzooi kwam. Ja. Maar hij begon met softdrugs en uiteindelijk ging hij naar harddrugs of zo? Ik dat weet ik helemaal niet, want ja. ik, ik was zo naïef, ik heb ook in Amsterdam gewoond... en ik woonde helemaal ergens anders. Ja. En dan zag ik hem, en ik zag uh, uh, uh, vijf jongens bij elkaar uh, uh, uh, poedertjes uh, uh, aan elkaar geven. Ja, ik wist helemaal niet wat het was. Ik denk, nou, hij was nog al, uh, ja. had veel gieters, dus ik denk, dat zijn hoestpoeders. Maar, maar, maar zegt u op basis van uw eigen ervaringen nu, van ja. ik ben tegen elke vorm van drugs? Ja. Goed, duidelijk, ja. dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Sikko... Gewoon vrijgeven die rotzooi. Het leidt van niks tot nergens als je het verbiedt. Als je het verbiedt, dan gaat het alleen maar via de achterdeur uit en nog erger. Mm -hmm. En dat kunnen we dus net niet hebben. Nee, u, noemt het wel, het wel... u, noemt, u noemt het wel rotzooi trouwens, hè? Ja, ik heb het nooit, nooit gebruikt, hoor. Ik, ik heb er wel mee omgegaan, maar ik heb het nooit gebruikt. Ik heb mm -hmm. het ook verkocht en verhandeld in het verleden. <lacht> Moet ik heel eerlijk in zijn. Ja. We hadden in de tijd in de de Sociëteit uh, zogenaamd een theehuis... en daar werd het openlijk verkocht en verhandeld... Mm -hmm. Ik heb het zelf nooit gebruikt, maar geef het maar gewoon vrij, want anders krijg je het alleen maar dat het erger wordt van niks op nergens. Goed, da dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Uh, ja, goedemiddag met uh, Van Delen uit uh, Scherpenzeel. Uh, nee, ik ben er helemaal op tegen dat, uh, dat het gelegaliseerd uh, gaat worden. Het is uh, sowieso heel slecht voor de gezondheid. Uh, ik begrijp uh, D66, dat is zo'n partij die, uh, die vindt dat alles mag. Ja, een jaren zestigere partij. En heeft moeite om wat strepen uh, te zetten. Het is drempelverlaagd, mensen gaan wat sneller naar de, naar, naar de harddrugs uh, toe. En uh, ik begrijp ook uh, alle, alle, alle bestuurders in Nederland niet. op het moment dat uh, mensen hun helm niet dragen. of er is een, uh, een klein foutje in een product met speelgoed of wat dan ook. er staat de hele wereld op zijn kop. en alles wat uh, slecht is voor de gezondheid, dat we allemaal weten. Uh, dat wordt zomaar gelegaliseerd. Dus ik heb daar toch hele grote moeite mee. En dat vindt u ook bijvoorbeeld voor alcoholgelden? Wat zegt u? Dat vindt u bijvoorbeeld ook voor alcoholgelden? Nou, alcohol is niet per definitie slecht als je dat met mate gebruikt. En ja. uh, dat is met, uh, met softdrugs, is dat niet het uh, geval. En er komt bij, het is gewoon heel slecht voor het imago van Nederland. Uh, al, wij, wij trekken allerlei uh, mensen naar ons toe waar we, waar we niet uh, blij mee zijn. Die kunnen ook beter wegblijven. Ja. Dus uh, ik, uh, het is voor het imago van Nederland niet goed. Laten we proberen daar een grote streeplijn te trekken. Dank u voor het bellen. Standpunt.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Blitz Rotterdam. Uh, het verbaast mij dat uw gast uh, niet wat verder in de geschiedenis terug is gegaan. Ik moet steeds denken als dit soort discussies uh, aan de orde zijn aan de drooglegging die in Amerika heeft plaatsgevonden. Ik meen in de jaren 20, 30 van ja. de vorige eeuw, toen alcohol dus uh, alle kwaad, uh, in alle, alle kwaad in werd gezien en dat daarom dat volledig wilde verbieden. En u weet wat de er gevolgen van geweest zijn. Daar is de maffia heel erg groot van geworden. Ja. En zoiets zie je nu weer, zich weer herhalen. Al jarenlang. En ik heb nu pas ook weer op de radio gehoord. van uh, iemand die met de politie. je met justitie te maken had, die zei dat er zoveel capaciteit in gaat zitten. dat uh, andere zaken daardoor op de plan ja. blijven liggen. Maar, maar zegt u daarmee dan dat het gelegaliseerd moet worden? of ja, niet? Ja, het moet gewoon ja. zoals tabak, uh, als uh, tabakswet. onder tabakswet komen. Dat er ook zijn mogen worden. Dus niet dat, zoals een mevrouw vertelt. dat dat thuis gekweekt moet worden. Dat moet er dan dan zou je dus ook zelf tabak kunnen gaan kweken en dat uh, zonder accijns kunnen gaan gebruiken. Dat is niet de bedoeling. Dus het moet gewoon helemaal in het legale circuit in de, uh, uh, in de, in de nou, molen komen. U geeft zich gewoon alles gewoon helemaal vrijgeven. Ja, dat, da dat is echt het allerbeste. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Ja. Ja, hallo. Zeg het maar, mevrouw. Oh, ik ben Wilma Fink, Amsterdam. Ik ben voor legaliseren... En eh, wel vanaf 18 jaar natuurlijk, net als bij alcohol en, eh, en tabak. Dat zijn toch ook drugs. En eh, ja, je moet altijd opletten met die dingen. Maar het erge vind ik, al die maatregelen, bijvoorbeeld zo'n pas. Eh, waar is dat voor nodig? Dat kost de burger alleen maar geld. Uh, terwijl inderdaad met zo'n paspoort uh, zou dat eventueel te verhelpen zijn. Ja. En uh, de mensen die daaraan willen gaan verdienen, die snijden dan de pas af. Uh, moet natuurlijk ook net als die meneer, uh, wethouder van Utrecht, vertelt onder goede controle. Maar het moet wel vrij zijn. Ik ken mensen die hebben zoveel steun aan een enkel jointje, aan een enkel sigaretje... Uh, en uh, het kan ook zieke mensen helpen. Ja. Dus ja, wat zijn we nou toch dus, aan het doen? Dus alles met, mate, alles met mate is goed. Als je een ja. drankje drinkt op zijn tijd mag en een wietje roken ja. mag ook. Ja, u. en ja. natuurlijk de kinderen helpen beschermen. Maar dan moet je ook voor alcohol en de roken doen. Ja. Maar als je ziet hoeveel jongeren er roken, dan word je ook niet blij van. Nee. Dank u wel voor het bellen, mevrouw. Stam.nl, goedemiddag. U bent de laatste. Ja, goedemiddag. Ik spreek even met Dick Hooystra uit Broekstraoude. Ik uh, ben helemaal voor de stelling. Kijk aan. En uh, het grappige is ook dat ik inderdaad, uh, ik, hoorde dat ik was net met de reportage met jullie mensen aan het praten en toen hoorde ik Utrecht vallen. En daar ben ik het ook geleerd. Nou, daar ben ik helemaal in die harde wereld opgegroeid. Kijk ja, maar... aan. Wilt u uh, de wethouder daar nog verantwoordelijk voor houden of uh, zegt u van nou ik heb er ook wel een hoop lol aan gehad? Alle lof. Alle los. Ik, uh, <lacht> ik, ben, ik Ik ben in 83 begonnen daar in Utrecht, in verschillende shops, ja door een heel apart. Akke ja. fietsje kwam ik ja. er op mijn dertiende gewoon in, ja. Ja. Maar goed, dit het, het is uiteindelijk goed met u gegaan. Ja, zeker. Ik geloof nog. En ik heb er geen dagspijt van gehad. En ik heb een hele goede tijd in Utrecht gehad... omdat ik daar op het blindinstituut Bartimeus zat. Ja. Kijk, als je daar het woord zei, ja. ja, dan sloek in de kerk. Maar, eh. Ja, nee, ik snap het. Maar, maar, maar, maar ik ga even terug naar die wethouder ja. van Utrecht. Ik bedank u voor het bellen in ieder geval. Ja, en dat ja. zeggen we tegen iedereen die de moeite heeft genomen op deze Tweede Pinkse Dag. Een beetje 50-50 uh, is het, hè? De een zegt van uh, goed, de ander zegt fout. Maar men reageert vooral aan de voorkant ook weer, hè? Over die aanlevering. Ja. Nou, wat me heel erg opvalt, iedereen is uh, bewust van de volkszondheid en dat stelt iedereen centraal. En dat is ook, ja, wat, wat kennen wij daarvan? Nou, het RIVM, het kennisinstituut, heeft gezegd van alcohol, tabak, heroïne en crack... dat zijn echt de meest gevaarlijke drugs, om het zo maar te zeggen, die er zijn. Cannabis is minder gevaarlijk, maar heeft ook zijn nadelige consequenties. Het enige wat ik daar aan toevoeg, is van wil je daar meer grip op krijgen moet je naar die teelt, want het is een natuurproduct. Net zoals andere producten. Als je niet weet wie dat teelt, hoe die je teelt, op wat voor manier. Ja, dan, dan blijft het mistig wat het eindproduct is. Ja. En daar wil je vanwege, zou ik zeggen. het, het, het, het uh, volksgezondheidsbeschermingseffect. wil je juist meer grip op krijgen. Want anders dan. Laat je het over aan de cowboys. En dan kan het alleen maar van kwaad tot erger komen. Ja. Dus ook de mensen die tegen zijn. Zeg je van vanuit datzelfde standpunt. Moet je juist om deze stap wel willen zetten. Ja, mensen zeggen het werkt toch drempelverlagend. En dat bekende. Dat heet geloof ik. Ja, dat, stone principe. Ja. Je begint met softdrugs. En dan uiteindelijk kom je in de harddrugs Maar terug. Dat, is, dat is de ervaring die we nu hebben. Sinds 1976. Dat is waarom ik ook zeg. Feitelijk is het al gelegaliseerd. Je kan het gewoon kopen. Als je 18 plus bent. En dan zie je. Is het nou in Nederland, want we hebben uiteindelijk 2,5 miljoen uh, oud-gebruikers... Uh, is dat nou raar ten opzichte van al die andere landen in de wereld? En dan staat Nederland, Het is ondanks deze legale verkoop die we kennen... is het niet uit de hand gelopen. Dus wij hebben niet veel meer gebruikers gemiddeld dan al die andere landen. Sterker nog, Verenigde Staten en Frankrijk, die heel erg war on drugs uh, zijn... die kennen veel meer gebruikers. Ja. Dus. Ja, dat ja. zijn de zegeningen van ons beleid. Uw plan ligt op de tekentafel voorlopig. Uh, gaat het er komen? En wanneer? Ja, het gaat er komen. Het is echt, uh, we nemen echt de tijd om het goed voor te bereiden. Want er zitten echt grote vraagstukken aan. En u hoort het ook van, ja, dat ja. moeten we allemaal maar, rekenen. Maar, maar wanneer is het verder nu? Ik heb gezegd, over anderhalf jaar ligt er een voorstel uit bij de. Utrechtse gemeenteraad. Ja. Het democratische orgaan dat erover beslist. En die zeggen ja, we gaan het doen. Goed. Of die zeggen nee. Dank voor uw komst naar hier. Victor, Eva, D66 werd daar in Utrecht. Softdrugs moet worden gelegaliseerd. 59% eens, 41% oneens. Bijna duizend mensen gestemd. Elsbeth is er. Zometeen alleen, na tweeën. Ja, dit is de dag. Nou, Ik heb ook wel gasten, gelukkig. Onder andere Kathleen Ferrier, Tweede Kamerlid voor het CDA. Was niet zo voor de gedoogconstructie met de PVV. Die functioneert nu al maand of acht. Hoe gaat het? En, uh, bevalt het een beetje? Heeft ze haar geluid kunnen laten horen. En Peter van Ham bespreekt de verkiezingen in Turkije. Goed zo, zometeen na tweeën. Dit is de dag. Ik wens u een prettige tweede Pinksterdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Dan kom je tot twee dingen. True Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Mijn gast is Evert van Straten, directeur van het Guller Hullen Museum.